11 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Steeds meer Syrië-gangers kunnen niet bij hun geld. Van 19 mensen zijn de bankrekeningen geblokkeerd... en Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid Schoof... verwacht de komende weken een forse stijging, zei hij op Radio 1. Ook alle uitkeringen en studiefinanciering van de jihadgangers... zijn volgens Sto Schoof gestopt. Er zijn nu ongeveer 130 Nederlandse mannen en vrouwen... die zich in Syrië hebben aangesloten bij een terroristische organisatie... Zo'n 35 Syriëgangers zijn teruggekeerd en 38 Nederlanders zijn er omgekomen. De uitreis naar Syrië is onverminderd, zegt Schoof. Elke maand vertrekken volgens hem vier tot zes mensen naar dat land. Er was vanmorgen een stormloop op de kaartjes voor de eerste rondleidingen... in de Oranjezaal in Paleis Huis ten Bosch. Binnen zes minuten waren alle toegangskaartjes gereserveerd. Onder leiding van een gids kunnen mensen gratis de centrale ontvangstruimte bezoeken in het toekomstige woonpaleis van koning Willem-Alexander en zijn gezin. De Oranje Zaal gaat in september en oktober open voor het publiek. Volgende maand komen nieuwe kaarten beschikbaar. Hackers hebben gestolen gegevens van de vreemdgangers Ashley Madison op internet gezet. Het gaat om e-mailadressen, wachtwoorden en creditcardgegevens. Op deze website kunnen vreemdgangers met elkaar in contact komen. De hackers eisten vorige maand dat deze site opgedoekt moest worden. Dat is niet gebeurd en daarom liggen de gegevens nu op straat. In de Groningse plaats Noordbroek is een wurgslang van 2 meter lang ontsnapt. De eigenaar had het terrarium niet goed afgesloten en de achterdeur open laten staan. De boa-constrictor kan overal zijn, maar volgens de eigenaar gaat de slang het buiten niet lang volhouden... omdat die temperaturen van 30 graden en hoger gewend is. Buurbewoners en de politie zoeken in de buurt, maar dat heeft tot nu toe niets opgeleverd. Het weer vanmorgen op veel plaatsen nog bewolkt, maar vanuit het oosten klaart het steeds meer op. Vanmiddag is de zon wat vaker te zien, maar er blijft kans op een buitje. Tot 21 graden, morgen nog wat warmer. Dit was het NOS-show. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4, de richting Amsterdam, staat van zoete Wouden... drie kilometer na een ongeluk. Op de A9, Amstelveen, richting Alkmaar... is er veel vertraging tussen Bad Overdorp en Knoop het Velsen. Er staat 12 kilometer file. De vertraging is bijna een uur. Er zijn veel bezoekers bij van Seel Amsterdam...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 Don't make it Never change the way they feel Better let them do just what they want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 Feel the warmth